Piraten hebben opnieuw een schip gekaapt voor de Somalische kust. Het schip vaart onder de Britse vlag, maar de bemanning komt uit Bulgarije, Roemenië, Oekraïne en India. De Asian Glory vervoert auto's en was onderweg naar Saoedi-Arabië. Waar het schip nu precies is, dat is niet bekend. De Somaliër die het huis van een Deense cartoontekenaar tekenaar Kurt Westergaard is binnengedrongen, is vandaag voorgeleid voor de rechter. Hij wordt beschuldigd van twee pogingen tot moord. De man kwam het huis binnen met een bijl en een mes. De tekenaar kon met zijn kleindochter op tijd naar een extra beveiligde ruimte vluchten. De verdachte zou later ook een van de agenten hebben aangevallen.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 Het weer, vanuit het westen en noorden trekken sneeuwbuien over het land. Morgen vooral in het zuiden en langs de kust sneeuw, elders droog en af en toe zon. Dit was het.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 Nee, van Han van Uyck. Echt weer zo'n mooie titelsong van Big Brother. Ja, de eerste Big Brother deed hij uh, de titelsong. Welkom bij het tweede deel van Entertainment for You hier op CFM Zandvoort. Met uh, zometeen in deze geweldige, gezellige uitzending van het eerste jaar... Remy Weinands. Ja, een uh, nieuwe artiest in Nederland. En uh, ja, ook best wel een grote entertainer. Hij heeft in ieder geval heel veel met vrachtwagens. Dus daar vragen we zo meteen wel wat meer over. Dat gaat helemaal goed komen. Natuurlijk uh, Henry met uh, Joe Nieuws. En Roy die gaat proberen nu al goed uh, te vertellen hoe 2009 is verlopen op entertainmentgebied. Ja, in ieder geval Jus Brink uh, is uh, niet in dit jaar dat jaar oh, overleden. <laughs> <laughs> Oké, okay, kom maar. We gaan even naar uh, mei toe. En uh, ja, mei was echt het, uh, ja, het uh, jaar uh, of de ma uh, maand van de toppers weer. Ja, eigenlijk was het het jaar van de toppers, hè. <laughs> <laughs> maar, uh, ja, Gerard Joling uh, liet weten dat hij een vast vriendje wou. Nou, we ook weer zo'n feitje waar we dat allemaal moeten weten, dat snap ik echt niet. En, uh, ja, uh, Gordon dreigt te. Uh, stop niet naar het Zonfestival te gaan. Uh, uh, vanwege, uh, ja, het homo-boycott. Homo ja, en deze maand, mei, was natuurlijk ook de maand van de toppers, nogmaals. Want, uh, ja, want zij sneuvelden op, um, ja. Op het Songfestival. Ja. ja, sneuvelen, daar kunnen we over debatteren, denk ik. <laughs> ik denk dat we volgend jaar gewoon niet naar het Songfestival moeten gaan. Maar goed, of tenminste 2010 ik niet, niet. niet naar jongens, het Songfestival moeten gaan. We een nieuwtje in mei ook over uh, Jos Brink. De eerste Jos Brinkprijs ging naar Henk Krol. Ben nou voorzichtig met die Jos Brink? Ja, Kijk nou <laughs> uit. Wat staat hier? Ik helemaal hè? verkeerd met jou. <laughs> De eerste Jos Brinkprijs ging naar Henk Krol. De hey, homo, hè? Dat was mei. Dan gaan we naar nu naar juni. <laughs> we gaan naar uh, juni. Want uh, dat was ook natuurlijk een uh, mooie maand. Een super uh, mooie maand. En uh, Gordon vertelde waarom hij niet uh, bloot in het donker wou staan. <laughs> het staat, staat hier recht? echt. Het staat hier gewoon. Zal op... ik je het even uitleggen. <laughs> Volgende keer doen wij het nieuws voorbereiden, Roy. <laughs> Goed. Ja, het staat gewoon hier. Uh, ja, ik kan er ook niks aan doen. Of je nou in het donker of uh, uh, uh, niet in het donker naakt nou, wil zien. Dat uh, wil ik niet weten, maar... Uh, maar verder was er in uh, mei niet zoveel uh, uh, nieuws. In ieder geval. Uh, We zaten al in juni. Ja, sorry, in uh, juni. <laughs> uh, Gordon Ramsey uh, ja, werd, uh, ja, werd niet ge geaccepteerd uh, door moslims. Ja. Gordon Ramsay uh, de kok. Uh, ja. met, uh, ja, met zijn taal die menig mensen niet accepteren. Maar ik vind het, persoonlijk vind ik het wel grappig. Dus veel F erin? Ja, hij werd ook zo'n uh, ja, so, so fuck-woorden, uh, wou je zeggen. Oh ja. uh, Piep. En Gordon Ramsay werd niet geaccepteerd door moslims in, uh, in juni. Maar ook uh, omdat hij een, een, les een lesbische uh, journalist een uh, lesbisch varken noemde. Dus daarmee kwam hij in het nieuws. Oké. Okay. En uh, zometeen gaan we natuurlijk uh, naar uh, juli en augustus. Oké, okay. en dit is Jeroen van de Boom, Eén Wereld. Ja, de laatste uitzending van 2009 spraken we hem live. Dat was en, ook de uitzending Terwijl hij mijn dis dan, Weet je nog? <laughs> Wie dis jou niet? <laughs> oh, oh, oh, oh. Jeroen van de Boom, één wereld. Ja, heerlijk. En uh, we hebben weer iemand onder de knop. Ik uh, ga uh, uh, de volgende persoon even aankondigen, dames en heren. Remy Wijnans. Remy, goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Hoe is het met je? Ja, prima. Ben je een beetje bijgekomen van de jaarwisseling? Uh, ja, ik heb er rustig aangedaan. Hebben lekker nog muziek gemaakt. Dus, het uh, nee, was prima. Het was hartstikke gezellig. Je hebt opgetreden tijdens de jaarwisseling? Uh, ja, ja. Waar stond ja, je, als ik vragen mag? In Stockholm stond ik. In Stockholm? Ja, <laughs> Oké. Okay. in een heel klein dorpje. een moeilijke stokken. <laughs> in een heel klein dorpje. Waar ligt het in de buurt? Ja, aan de Duitse grens ligt het. Oké. Ja, bij Arnhem. Oké. Okay. in de buurt Emmerich Oké. Okay. En uh, dus uh, je bent niet lekker thuis geweest, je hebt, uh, je hebt uh, flink hard moeten werken die avond? hobby, hè? Ja. <laughs> is dat mooi? ja, ik ga liever zingen. <laughs> ja, ja, precies. Hey Remy, uh, je bent uh, een beginnend artiest, zo, uh, ja. zo noemen ze dat, hè? Je hebt wel al veel gedaan op zanggebied, vroeger toen... Uh, e ja, in de verleden tijd, om het maar zo te zeggen. In de verleden tijd in een bandje gezeten en uh, ja, altijd wel gezongen en zo, maar niet... ja, nu gaat het echt een beetje professioneel gebeuren. En, uh, ja, dat is best wel spannend allemaal. Ja, dat... Ja, de eerste de eerste debuutsingel uit, hè? Ja, dat ja. is uh, best wel leuk. En merk je het aan je optredens beginnen ze, beginnen ze aan te trekken? Ja, echt, uh, ja, andere optredens, echt Hollandse Arm, dan krijg je nou en uh, grotere dingen, grotere podia's en zo. En uh, dan kun je echt merken dat je dan zeg maar uh, gewoon, als je covertjes doet, zeg maar, covers zingt... En dan nu met eigen muziek, dat je toch wel meer gevraagd. wat er best wel veel, uh, veel aandacht voor is. Leuk hoor, ja. Ja, ja dat. zodra iemand een single uit heeft, dan uh, wordt daar natuurlijk al veel aandacht aan besteed. Daarom uh, ja. bellen we jou ook vandaag, natuurlijk. hè? Hey, ja, uh, uh, ja. Maar je bent uh, ja, je hebt dus je repertoire, zit één single in. en de rest zijn nog allemaal koffers? Uh, nee, heb, we hebben nu op het moment hebben we vijf eigen singles. Eén uh, single hebben we nu uitgebracht. Dat is dan uh, van A naar B, het trucensliedje. Mm -hmm. En uh, we hebben zeg maar vier andere singles. Uh, ja, die nog een beetje. Die zijn we aan het uitproberen hoe het publiek daar reageert. Dus zeg maar, een paar uptempo. En, en, uh, er zit zeg maar een cover in. Dat, dat hebben we herschreven van uh, uh, dat liedje in Marie Marie. Dat is uh, een rock'n'roll nummertje. En uh, dat is een cover van Sheiky Stevens. Maar we hebben er een Hollandse tekst op gemaakt. Wel de, de muziek uh, ook weer overnieuw gedaan en zo. En ja, die, gaat, die doet het ook heel goed. Op een, uh, op een uh, Hollands, of tenminste op een uh, avond. Ja, dat klinkt en, leuk ook altijd. Het blijft toch altijd uh, ja, up-to-date, hè? Dus, uh, ja, en ja, wat doen we nog meer? Uh, ja, ook covertjes tussendoor. Maar zeg maar, vijf eigen nummers heb ik nu waar ik dan mee optreed en dan aanvullen met covers. Oké. Okay. Ja, en praktijk, uh, ja. ja, je vertelde net dat het, ja, je hobby is, maar ben je echt van plan om het, je, het zingen je werk te laten, ja, maken? Nou, het, het is, op het moment is het gewoon een hobby -matig. Ik heb nu één single uit, en het gaat best wel verwachting hadden best wel goed. Yeah. En uh, het publiek reageert heel, uh, heel mooi op. En, uh, maar als ik de kans krijg om er echt mee door te kunnen gaan, yeah. dan, dan teken ik ervoor. Ik, het is gewoon mijn lust en mijn leven. Yeah, okay. Ja, dat snap ik. Het is gewoon wel heel moeilijk. Als je begint de artiest bent, dan kost het ja, eigenlijk alleen maar geld. <laughs> een yeah. single, single maken en een clipje erbij maken. Daar komen we ook bij kijken hoor. Echt waar, dat weet, dat uh, had ik van tevoren ook allemaal niet geweten. hoor. Maar... Remy, maar het is, het is hartstikke leuk om te doen. Hartstikke mooi. Remy, jouw uh, jou, uh, echte baan natuurlijk is vrachtwagenchauffeur, hè? Ja, ja, dat klopt. Zien je ook ja. als, uh, als vrachtwagenchauffeur? Uh, hoe bedoel je, gewoon in de cabine? Nee, ah, op je foto... Um, <laughs> sorry, dat is een beetje een rare vraag. Maar um, op de foto, uh, aan je biografietje staat natuurlijk uh, jou als zanger bij een vrachtwagen. Dus dan, je, dan, dan denk ik misschien van, nou, Remy is een zingende vrachtwagenchauffeur. Ja, zo kun je het wel zeggen. Mijn eerste single is een uh, truckersliedje. En uh, ja, god, ik denk dat er nog wel meer uh, liedjes komen die over, over mijn werk gaan. En uh, ja, het is, maar, maar is niet alleen dat onderwerp. Nee, nee, nee, zo bedoel ik het ook niet hoor. Ja. Zing je ook wel eens gezellig over het bakje of niet? <laughs> Niet. Ik heb wel een bak in de auto, maar het is meer uh, dat we elkaar een beetje de files en zo. Uh, uh, dat we de files kunnen ontwijken of als er ergens wat gebeurt, een ongeluk of zo. Ja. Alleen als er ergens natuurlijk een uh, snelheidscontrole staat. Ja. Dus ook heel belangrijk om elkaar even door te, door, door, door te bellen, of door, door te, over de bak even te zeggen. Ja, ja. precies. Ja, ja. maar. Uh, ja, het is gewoon heel toevallig uh, dat het eerste nummer een trukkesliedje is, maar. Uh, ik denk wel dat er meer volgen, want het is best wel uh, vraagnaam, maar het liedje wordt goed opgepakt. Dus uh, ja, wie weet dat er nog meer uh, liedjes komen over, te, over, over de truc. Ja. Oh, Oké, okay, hartstikke leuk. Hey, wat is nou ja. uh, hetgeen 2010 jou gaat brengen waar je echt naar uitkijkt? Nou, uh, waar ik nu echt naar uitkijk is... Uh, we proberen dus in het voorjaar, zeg maar april en mei, om een tweede single uit te brengen. En we hopen dus ook dat, uh, dat dat een beetje op tempo nummer wordt. Nou, dan komt er waarschijnlijk ook weer een clip bij... En, uh, en aan het eind van het jaar, zo in de loop van het jaar, hoop ik een album. Uh, ja, we hebben nu dan, waar ik zeg, vijf nummers eigenlijk klaar, bijna klaar. En uh, ja, we hopen dus dat, dat in 2010, in de loop van 2010, een album uh, klaar te kunnen krijgen. Ja, Oké. Okay. Dat is gewoon veel zinnen. Ja, en hopen op te reden, zo wordt het. Ja, nou, dat, dat begint al goed, uh, dat begint er goed te lopen, heb ik van je begrepen. Ja. Hé, hey, uh, wij gaan uh, jouw nummer even draaien hier uh, live in de uitzending. Mooi. En uh, ja, we houden je in de gaten en waarschijnlijk gaan we je in de toekomst nog regelmatig spreken. Oké, okay. nou, ik wil eerst natuurlijk even gebruik maken om de luisteraars heel gezond en gelukkig uh, muzikaal 2010 te wensen. Heel belangrijk natuurlijk, hè. Hartstikke ja, mooi. zeker. En uh, ja, ik, ho ik hoop dat, uh, dat, uh, dat het liedje een beetje opgepakt wordt, dat de mensen het leuk vinden. Tenminste, ik vind het zelf leuk om te doen, om lekker te zingen en uh, een land in te gaan. Ja. Dus ik, ik ben er helemaal klaar voor. Nou, Wij gaan je promoten en, uh, en we houden je in de gaten en dan gaan we je vast uh, in 2010 nog een keer spreken. Hopelijk zien we okay. je snel in Zandvoort. Ja, en als je hier in de buurt van Zandvoort, kom gerustig even aanschrijven hier in de studio. Altijd gezellig. Hartstikke mooi, dat doe ik. Ah, Oké, okay, ja, ja. fijne avond verder. Dank je wel.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 en gooi meteen weer vol om uitgerust weer verder door te gaan. En niet te klagen, nee, ik zit lekker in mijn vel. Ja, wij doen even Polonaise. Hola die! Ja, Remy Wijnhands. U kan meer informatie over deze zanger vinden op www.entertainmentforyou.tk en binnenkort uh, .eu, hè, jongens. Ja, hij zit eraan te komen, hij onze nieuwe er, website. Hij zit eraan uh, te komen, onze nieuwe website... ...waar u al het laatste entertainment nieuws kan vinden. En natuurlijk over dit uh, leuke, gezellige radioprogramma. En we gaan weer door natuurlijk met het CFM... ...jaaroverzicht op entertainmentnieuwsgebied. En uh, ja, jongens, je wilt niet weten. Je wilt het niet weten. Mijn laptop is uitgevallen. Heerlijk. <lacht> <lacht> ik uh, weet wel nog, ik weet het nieuws uit mijn hoofd. Augustus bracht uh, ja, meer informatie over Gordon. Gordon valt flauw op de gay parade. Ja, ja. De valen ging rond dat hij drugs zou gebruikt hebben, maar daar heeft hij een rechtszaak tegen gespannen omdat het allemaal pure, pure, ja. pure onzin was. Denk je nou echt dat hij gaat zeggen, ik heb drugs gebruikt, <lacht> ik heb een wild leven? Het lijkt me sterk dat hij dat gaat vertellen in de, in de pers. Nee, man. Die, die, die, die jongen, die is helemaal uh, ja, daar is gewoon wat mee wat, wat negativiteit met zich meebrengt vind ik zelf. Nou ja, je noemt hem behoorlijk veel in dit uh, in dit overzicht van 2009. Wat zeg je? Je noemt hem <laughs> heel veel, 2009. Ja, omdat hij er ook heel veel in voorkomt, ja. hè, jongens. Ja. Maar er zijn, ook, uh, ja, er zijn ook andere dingen gebeurd in 2009. Twee uh, ja, persoonlijk, persoonlijk toch wel uh, negatieve dingetjes. Het overlijden van uh, Ramse Shafi. Ja, dat ja. Uh, gaat verder in het uh, overzicht, jongens. Uh, hij doet het weer, namelijk. Oh, dus, oké. Okay. Uh, ja, ik denk ik improviseer. Ja, maar niet het hele jaar, want, want, want dat is natuurlijk niet het, uh, het, uh, het nieuws, hè, he, jongens. Maar ja, zometeen naar het volgende plaatje hoort u meer augustus en september, oktober, november en december. Als ooit zijn laptop het tenminste doet. Ja, die doet het jongens. Hij staat alweer aan. Maar in ieder geval, dames en heren, ga even naar www.entertainmentforyou.tk Verder met het uh, Showbus Jaar over zich met Roy? Ja, en met jullie natuurlijk, jongens. Ja, mijn laptop het is, hij doet het weer. Er kwamen er net wel wat vonkies vanaf, dus ik raak hem niet aan. <lacht> nou, dat zouden wij ja, zo nou, leuk vinden. Uh, we waren in augustus gebleven. Ja, daar werd uh, het een ex-vriendje van Michael Jackson, sprak absoluut voluit uh, over uh, zijn relatie met The King of Pop. Dus dat uh, was uh, op dat moment uh, wel een uh, nieuwtje. Eind van deze maand kreeg, uh, kreeg uh, uh, ja, Madonna uitgejuw van uh, lesbies en uh, homo's uh, op haar Oost-Europa-tournee. Ja, ja, dames en heren, hij staat er weer in hoor. Uh, Gordon gaat uh, het tv-programma <laughs> Dr. Love presenteren. Ik denk dat we maar moeten gaan boycotten. En, en later werd bekend dat het programma toch niet doorging. Ja, jongens. Hij staat er gewoon elke maand in. Dat is toch erg? Ja, maar het is erg dat jij hem gewoon elke maand noemt. Ja, dat, dat, dat doe ik expres. Nou, oké. Okay. En uh, verder, ja... Verder, <laughs> verder heeft er geen nieuws. Verder, uh, ja... Allee, Gordon. Ja. Nou, sorry. Het is wel echt gewoon zo. Het staat hier... <laughs> Nou ja, we gaan zo meteen. Nou, nog, in ieder geval, uh, uh, en, en, uh, en we gaan nog heel even naar, uh, naar oktober natuurlijk. Miss Lady Gaga liet weten. Je mist september. September? <laughs> <laughs> nee, ik heb het. Ik heb het Gordon opgenoemd. Dat was september. Oké. Okay. <laughs> Miss Lady Gaga liet weten. Boos te zijn op rapper uh, 50 Cent. <laughs> en, uh, ja, dat, uh, dat uh, bracht heel veel nieuws mee. Uh, in, uh, in. Uh, Oktober. De Nederlandse coach, goeroe en presentator. Elmiel, Elmiel Raterband liet weten in een interview uh, weten dat hij homo's uh, ziek vindt. Het is ook een homo-jaar geweest, uh, dames en heren. En, uh, ja, en dat was al. Een, uh, en zo meteen gaan we naar november. En we gaan natuurlijk zometeen uh, bellen nou, met, met, met Popstar, popstar Henry. Henry. En hij weet natuurlijk nog veel en veel meer. Dit is Thomas Berger, dan mij zeker. Jij bent mijn leven. 2009 was ook het jaar dat wij ja, hem mochten interviewen. Hè? We ja. mochten hem interviewen. Ja, Thomas Berger bij het concert van Alex. Ja, dat was uh, ook alweer een heel uh, gezellig uh, interview. Het was een leuke, een leuke ja, een leuk interview inderdaad, het is een leuke kerel. Ja, we hebben een, een, een leuke maand gehad, het, de, de laatste maand hè? Ja, ja, zeker. zeker. Gisteren en, was hij trouwens nog uh, op uh, de televisie hè? Ja, bij Popstars. Popstars, ja. Popstars ja. En uh, wie weet daar meer over natuurlijk, dan niemand minder dan Popstar Henry met Showbiz News. <laughs> ja, goeiedag allemaal. Groots aankondiging in een het nieuwe jaar. avond. Gelukkig ja, ik, nieuwjaar, Henry. Ja, ja, jullie ook allemaal heel gelukkig nieuwjaar en heel veel, uh, heel veel voorspoed. En uh, alles wat wenselijk is natuurlijk voor het nieuwe jaar, hè? Dus ja. we beginnen met een schone lijst, zo gezegd, hè, jongens. Zeker weten. Ja, een Zeker. nieuw begin. Maar ik hoorde jullie net over, uh, over Thomas Bergen praten. Nou, ik heb inderdaad uh, een keer met hem uh, opgetreden. En, uh, een beetje met te gebabbeld, maar het is gewoon ontzettend sympathieke keer is daar gewoon. En hij verdient het gewoon ook op dit moment. om uh, die aandacht te hebben. die hij nou krijgt. en uh, die hit die hij heeft. Dus wat dat betreft. heb ik daar geen enkele moeite mee met Thomas Berger, absoluut niet. Ik denk dat die jongen wat dat betreft. gewoon een heel goed, uh, heel goed talent is in Nederland. En niet alleen in Nederlands maar ook in het Engels, ook in het Engels Kan die ook? Dat hebben we wel gezien gisteren, hè? Ja. Ja, het was heel mooi, een heel mooi duet. Ja, Zeker, absoluut. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik, ik, ik vond het ik vond de beste. Maar goed, uh, wie, wie ben ik, hè? Terwijl het eigenlijk niet zijn muziek was, hè? Het was een beetje een RB-nummer. Ja, ja, ja. Dus, uh, Nee, dat kan hij dus ook, en ik heb hem dus ook, toen, dat was ik toen in Barneveld, en heb ik hem dus ook horen, horen zingen, en dan zong ik ja. ook van alles Engelstalig, ja. dus uh, wat dat betreft, uh, ja. ik, ik, ben, ik ben helemaal fan van hem, dat is geen probleem. Hartstikke mooi, het is van alle tijd. Ja, ja, ik vond Jamai en Davy ook, ik denk dat Jamai en Davy ook, uh, ik dat, uh, en, uh, Davy ook uh, ja, ik vond ze echt ook, uh, je kon echt merken dat ze al een keer samen hadden opgetreden. Ja, natuurlijk. Ik denk, nou, je, moet, je, moet, je moet natuurlijk niet vergeten dat Davy natuurlijk een ontzettend veel ervaring aan heeft ja. in de afgelopen jaren opgedaan. En het is gewoon een goede zangeres. En dat, is, dat, dat, dat, dat, dat, dat was ze al. En dat is ze nog steeds. is dus alleen maar beter geworden, denk ik. Ja. Dat, dat hebben we ook kunnen zien gisteravond. En uh, ik vond de opmerking van de jury van niet meer dan terecht. 3 nee. Ja, 3 tienen hè? Ja, ik zou op dit moment niet weten wie er gaat winnen hoor. Ik zou het niet weten. Ik, ik, normaal gesproken heb ik er wel een goede kijk op. Maar ik, ik, ik, ik zou het echt niet weten. En ik weet niet wat ze plan zijn of, of ze daar nou een, een duootje een van gaan maken of een trio. Of een, nou, ik, ik, ik denk als ik momenteel kijk wat er in de, in de finales zit op dit moment. Dan denk ik dat er toch een, een aantal zijn die, die, die er bovenuit steken. En die kans maken om een solo eigenlijk te winnen. En ik denk dat dat eigenlijk... Uh, ik denk dat het af... gaat gebeuren. Ja, ik denk het ook. Want ik, ik hoop ik, ook. Ja, dat ik zie niet dat, dat, dat daar een, een, een, een, een, een, een, een team in zit. Dat zie ik dus niet. Nee, eh, zeker weten niet. Nee, en dat, wat je, in vroegere afleveringen had je dat wel. Dus, dan, kun je, dan kun je een aantal mensen bij elkaar zetten. Ik denk dat je, dat je dit keer heel goede solisten erbij hebt zitten. Waardoor je inderdaad toch in het probleem kunt komen als je daar een, een, een, een trio van gaat maken ofzo. Dat is net met dat, dat met Red gebeurd is. Henry, ja. wat vind je van Charlotte? Charlotte? Ik vind een schat van een meid. Uh, ja... Het is niet mijn favoriet, daar dus ben ik eerlijk. in. En ze doet hartstikke leuk, ze heeft een leuke uitstraling, maar uh, ik denk niet dat het de, de popstar is die op dit moment uh, gaat winnen. Nee, weet je waarom niet dat vraag? Hij is een beetje verliefd op haar. De... Ja, dat, goed, ik. Dat, dat, <laughs> dat kan ik me goed voorstellen. Maar ik, ik, ik kan hem geruststellen. hij zal niet de enige zijn, denk ik. Want het is natuurlijk een hartstikke leuke meid, het ziet er goed uit. En, uh, dat was de daarom was de vraag niet, maar goed. Ja, nee, maar dat, dat is toch ook zo. <laughs> maar aan de andere kant, die moet natuurlijk reëel zijn. Ik denk dat Charlotte op dit moment uh, ja, het toch minder is dan Baby. Ja. En, dat, dat, dat, dat, dat is, dat, daar kan ze niks aan doen. En uh, ze heeft andere kwaliteiten. En ja, Davy is op dit moment denk ik de meest complete zangeres die er momenteel rondloopt. Nee, dat is helemaal waar. Hey Henry, even terug naar vorig jaar. We waren net het jaaroverzicht een beetje doen. Hopelijk breng, breng jij er een beetje uh, wat rustigheid in. Want het ging wel heel uh, rommelig net. Ja, dat kan wel eens gebeuren, jongens. Dat kan wel Nee, gebeuren. dat is waar. Hé, hey, uh, november, hè? Ja, de, het uh, Homo-verhaal van uh, ja, coaching, uh, presentator uh, Emiel Ratenbond... Heb je natuurlijk ook alles voor uh, mee kunnen maken? Hij bracht in november zijn excuses. En ja. Uh, yeah vertelde ja, hij ik, dat hij ja, een homofobie is, had. Ja, ik denk dat hij natuurlijk... en dat is typisch Emile Raadverband. hij gooit natuurlijk van alles op een gegeven moment uit... En dan kun je veel dingen uh, zeggen... die je eigenlijk niet zo bedoeld hebt. Kijk, dat hij er zo over denkt... of dat misschien op dat moment even vond... dat moet hij dan zelf weten. Uh, alleen, uh, ja goed, dat, dat is gewoon zijn mening. En dan moet hij in ieder heel voorzichtig mee zijn dat hij, dat, dat hij geen mensen gaat kwetsen. Nou, ik denk dat het heel netjes is geweest... van omdat hij zijn excuses heeft aangeboden om te wijzen... wat hij dat gezegd heeft. Dus dat ik vind de vind klassen... En uh, ik denk dat iedereen zijn, uh, zijn geaardheid. Uh, dat hij daar recht op heeft om dat te hebben. En uh, ja, goed. Uh, hey, ik, ik laat iedereen in zijn waarde. Ik denk dat het, heel dat het veel belangrijker is. En ja, um, ja dat, uh, dat is gewoon. Uh, ja, daar heb je gewoon gelijk in. Jawel, dat is, dat is. Ja, gaan we, we gaan geen moeilijke, moeilijke dingen doen, nu. <laughs> we moeten het, We moeten het wel heel serieus houden, maar niet te serieus, denk ik. Roy, ook zeg ik dat verkeerd. Nee joh. Nee hoor. Hey, wat heb ik trouwens Hoe was het trouwens in, in Zandvoort? Was, was, was, was er ook een nieuwjaarsduik? Ja, of niet? Ik heb meegedaan. Heb je meegedaan? Ja, en het, uh, nou, ik moet zeggen, ik heb het vorige jaar ook gedaan. Ja. Het, was, uh, <laughs> het was minder koud dan vorig jaar. En daar was ik persoonlijk erg blij mee. Maar het was heel gezellig. Het was ja. optredend. Van de uh, nieuwe. Bent helder, hè? Ja, die was ah, er ik, ook. Ja, ja nou, hij is heel, heel graag mooi. bij willen zijn. Ik had er graag bij willen zijn eigenlijk. En niet dat ik, ik een duik had genomen, dat niet. Of, oh, uh, ik gewoon dacht... ik, nog een paar dacht, ja, ik, ik daag je uit. uit gaan ja, we samen. Nee nee nee Roy, begin ik niet dan begin ik niet dan. Nee. 2011 met ze vieren. Vrouw mee. Ik doe het. Ja, ik wil het wel een keer met je doen samen een nieuwjaarsdag. dat op een gegeven moment rond uh, juni juli zo'n beetje. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Even terug naar het uh, jaaroverzicht. In dat, deze maand uh, bracht Paul de Leeuw ook een Sinterklaas boekje uit. Ja inderdaad. Dat klopt. Ik heb hem nog niet gelezen. Daar ben ik helemaal. Ik in. ook niet. Jij ook niet? Nee. Maar, ook niet voorgelezen. Oh, ja, hij zal best op een gegeven moment verkocht zijn, denk ik, want uh, Paul de Leeuw is natuurlijk ook voor heel veel markten thuis. Alleen, ja goed, op dat moment, ik, ik, heb, ik heb al wat grotere kinderen hier en uh, ja, de, de, mijn interesse ging op dat moment even niet naar de Sinterklaasboekje uit van, uh, van Paul de Leeuw. Maar ik kan me voorstellen dat hij goed verkocht is geworden dit jaar. Zeker weten. Of afgelopen jaar. Ik moet al in het verleden praten, hoor je dat? Ja, ja, ja vorig jaar. Ja, dat was vorig jaar alweer, hè, jongens. Dat is weer een tijd geleden. Ja, twee dagen. <lacht> ja, 48 uur. <lacht> ja, ongelooflijk. Die jongens, de tijd gaat zo snel en... Ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is om uh, gewoon uh, te blijven leven en te doen wat je altijd graag gedaan hebt. Ik denk dat het heel belangrijk is. Hé trouwens, hebben jullie het al gehoord trouwens. Er zijn een paar voorspellingen gemaakt van, vanaf onze sterren. Oké. Okay. Vertel. Nou, ik, ik lees hier namelijk. Het Peter van der Huren. Ken je die? Ja. Ja, die kennen we wel. Ja, die heeft de dichtstofreemd voorspeld dat Gerard Joling een blackout zou krijgen komend jaar. Ja, dat hebben we ook uh, vernomen. Hier, uh. Dat zou als best ja, kunnen, ja. hè? Want hij doet er heel ja. erg veel. Gerard doet ontzettend veel. Ik heb hem meegemaakt toen met, uh, met de show. En die jongen is, is met zoveel dingen tegelijkertijd bezig. Hij was bezig met de show en hij, moest, hij had weer een optreden daar en hij moest er even daar naartoe. Ja, ja nou goed. Ik denk, Gerard, jongen, denk je jezelf. Je hebt maar één leven en uh, we zijn niet zoals katten dat we er zeven hebben. Dus hij zal inderdaad moeten oppassen. Maar ik denk dat, ja, daar hoef je eigenlijk, eigenlijk geen partners voor te zijn. Maar goed, aan de andere kant, en dat is iets erg voor jou, je hè... Ja. Want uh, ik hoorde dat uh, bij Boss had en Irene Moors, in Live for You, uh, dat hij had gezegd dat, uh, inderdaad, Geert moest op zijn darmen letten, maar ja goed, dat, dat kan natuurlijk. En uh, dat Irene Moors, even kijken, oh nee, even kijken, uh, wat lees lezen hier, oh ja, Irene Moors zou wat spanningen krijgen in haar relatie, ja. omdat ze te veel met haar keren bezig zou zijn. Maar dat zijn allemaal niet zo'n positieve nieuwtjes. Heb je een paar positieve nieuwtjes, Henry? <laughs> jawel, jawel, jawel, jawel. Uh, Carlo Bossart en zijn vriend uh, Herald die gaan een officiële verbinding aan. Oh, kijk. Dat uh, staat in de sterren volgens uh, Peter. Hè. Dus en uh, Carlo, uiteraard ook gebeld. Hij kon het niet bevestigen, maar. Wel uh, gelooft uh, die presentator de talenten van Peter dus? Uh, ik ben benieuwd. Dat zou natuurlijk kunnen, hè? Ja, het zou mooi zijn. En tenslotte, dan, uh, dat, dat, is, dat is ook een mooie voorspelling nu voor Marco Borsato. Uh, hij heeft natuurlijk een gigantische domper gehad met de faillissement van de Entertainment Groep. Ja. En, uh, nou, hij voorspelt dus dat uh, Marco Borsato een nieuw uh, bedrijf gaat opstarten. Vergelijkbaar met de Entertainment Groep. En ik denk dat de Kouder daar ook de capaciteiten voor heeft. Alleen hij zal het wel even anders moeten gaan doen dan hij het afgelopen jaar, hebben, afgelopen jaar gedaan heeft. En daar heeft hij vast en zeker van geleerd. Dat denk ik als wel, dat je daar niet van geleerd hebt. Maar ja, nou, je ziet wat er gebeurd is. Uh, Marco Massaad is gewoon nog steeds goed. en Zijn optredens die zijn nog steeds gewild en uh, de jongens zijn niet bang te zijn voor zijn carrière. Dat dacht ik toch niet. Oké, okay, nou ik hoorde gisteren wat anders tijdens een, uh, tijdens een uh, programma dat hij uh, meeging uh, mee doen aan uh, geen cent te makken. Ja, ik bedoel, dat, dat de DNA vroeg vroeger ook al mee, dus wat is daarvan terecht <laughs> Hij zit nog steeds in de toppers, of niet dan? Ja, precies. Ja. <tied> als, als, als, het, als het zo slecht gaat, dan kan Marken altijd nog bij de toppers terecht. Niet dan? <laughs> ja, precies. Dan gaan, gaan ze niet met z'n vieren, maar met z'n vijven. Natuurlijk ja, zeker, Je weet dan kan het altijd nog gezellig worden. Nee, maar alle op een stokje. Ik bedoel, uh, ik, ik, ik vind het Marco, hij heeft hard gewerkt en uh, wat dat betreft, we uh, zijn in Dom 2009. Hij heeft natuurlijk de nog van het frisement. maar uh, de vooruitzichten is natuurlijk ontzettend goed. En hij ziet er positief uit, hij heeft een goed optreden gegeven, dus uh, wat dat betreft uh, geloof ik 100% in. Ja, het komt allemaal goed. Dat is hem ook zeker gegeven. Ah, zeker. En uh, wat is zijn voorspelling voor jou, Henry? Nou, ik, ik kan je, laat ik het zo zeggen. Dat zijn eigenlijk geen voorspellingen. Dat zijn eigenlijk dingen die ik gewoon ga doen. Ja, dat wilde ik, ik. Dat zijn eigenlijk de goede voornemens van voor volgend jaar. Ik ga een, uh, in februari ik ga in de studio in en dan uh, gaan we een, een, een nummer opnemen. En dat gaat een beetje anders uitzien dan, uh, dan je van mij gewend bent. Maar uh, daar zal ik je tegen die tijd helemaal op de hoogte gaan houden. Dus dat dat zijn is mijn, heel mooi. Ja. kun je niet een klein tipje van de sluier oplichten. Nou, het, het zal in ieder geval toch Engelstalig blijven, dat, dat wel. Mm -hmm. uh, het zal toch wat commerciëler gaan worden. Dus ja, dus je moet een beetje in die, rekening, in die richting denken dat het toch wel iets commerciëler gaat worden. Oké, okay, nou we zijn heel erg benieuwd. Hou ons op de hoogte hè? De ja, X-factor. Zeker weten, absoluut. Dus wat dat betreft, en trouwens, je kunt al uh, een, een, een, Ik heb een paar uh, clipjes gezet op, uh, op YouTube uiteraard. Uh, ik vond het gewoon leuk om te doen uh, met, met mijn dochter samen. Je ja. uh, kunt het me vinden trouwens onder YouTube tik je gewoon in If Tomorrow Never Comes van uh, Henry van Wijmeren. Okay. En dan komt hij vanzelf op uit. En dan heb je een clip hè, met, je met, met je dochter. Ja, ja, ja, ja. Hartstikke leuk om dat te doen en dat hebben we gewoon samen dat hebben we gewoon helemaal zelf gedaan. Ik heb het nummer hier thuis gewoon ingezongen. Het was... clip hebben we gewoon hier in de buurt hebben we die opgenomen hier met uh, uh, de vrouw van mij. Uh, die heeft die, het clipje opgenomen, ik heb hem helemaal gemonteerd. Dus dat is iets wat dat we helemaal zelf gedaan hebben. En dat vond ik heel leuk om te doen. Nou, we gaan hem gewoon, uh, we gaan hem gewoon straks meteen eventjes bij onze, op onze hype zetten. Zodat iedereen mee kan kijken. Ja, natuurlijk. Zeker. Hartstikke dat is wel, wel leuk. Ja, het is een heel leuk clipje geworden. Dus uh, en, uh, een beetje wazig. Het is natuurlijk iets van uh, If Tomorrow Never Comes. Waar je, waar je goed moet nadenken van dat uh, de tijd op een gegeven moment voortgaat. En dat je op een gegeven moment ook de tijd moet nemen om de mensen waar je van houdt om je heen op een gegeven moment uh, een keer, uh, te zeggen dat je van ze houdt. Dat is eigenlijk de boodschap achter het hele verhaal. Nou, dat is heel mooi. Hé, hey, Hendri, mogen wij jou weer bedanken voor de eerste bijdrage van dit jaar voor Entertainment for You? Ja, zeker weten, natuurlijk. Ik heb het hartstikke graag voor jullie en uh, voor de mensen die luisteren momenteel de radio Zandvoort. En ik wens op een gegeven moment ook de radio een heel uh, gezond uh, 2010. En dat is heel belangrijk, denk ik, in tegenwoordig in die crisistijden. Zeker weten. Heel erg bedankt, Henry. En tot de volgende week natuurlijk weer hè, bij Entertainment for You. Dan zijn we er weer. Oké, okay, dankjewel. Hoi. Hoi. Dankjewel. Hoi, hoi. En uh, dat uh, was uh, Henry. En we gaan lekker naar de volgende plaat hier op CWM Zandvoort. Zeker zijn we nog voor het nieuws bij U terug.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 You can't, I get so much more than I get mm -hmm. I just haven't met you yet, they say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 I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can't. They give so much more than I get. I just haven't met you yet. Mike play. I just haven't met you yet. Van het, uh, ik vind het persoonlijk een heel goed album Crazy Love. Heel erg uh, mooi nummer, moet ik ook eerlijk zeggen. Um, we gaan nog even door naar het laatste, ja, natuurlijk december van de jaaroverzicht. En uh, ja, dat is natuurlijk een beetje, ja, een, een sombere maand hè, december, want het begin van december is uh, zanger, entertainer en natuurlijk ook Cabretje. Um, Ramse Shafi overleden op... Uh, oh, ...nee... ...76-jarige 76 leeftijd. leeftijd, inderdaad. En uh, ja, dat is toch wel weer een gemis in het entertainmentwereld December, ja, sorry, hij staan er staande weer in. Er, uh, <lacht> ja, dus de, de, de toppers uh, gingen, zijn weer bij elkaar. Gerard Joling en Gordon zijn weer back bij de toppers. En nu is het, ja, een kwartet geworden, hè? Ja. Red kwartet, kwartet. <lacht> maar nog nou, even over Ramse Shafi. Wat ik ja, op zich wel opmerkelijk vond. Hij is toch <lacht> 76 geworden... Maar hij is zijn hele leven gerookt, gedronken. Echt een, uh, ja, een losbandig uh, leven. En dan bereikt hij toch die leeftijd. Vind ik toch mooi. Ja, heel erg mooi. Ja, mijn vriendin heeft hem een keer, heeft hem een keer voor, haar gezongen, of voor hem gezongen. Oké. Okay. En uh, hij heeft toen echt een behoorlijk compliment uh, gegeven. Daar in het verpleegde huis. Oh, leuk. Verpleegde huis Nee, De hele <laughs> grapje. <laughs> Maar nee, het was een man, een man het, uh, met, een, met een, een aparte manier van leven, ja. maar hij heeft mooie nummers gewacht. Ja, zeker zeker. Nog heel even terug naar het jaaroverzicht. Uh, ja, er werd bekend dat het, uh, het uh, tv-programma Lieve Pauw uh, helaas toch niet uh, scoort en dat ze er toch alles aan gaan doen um, ja, om het terug te krijgen. En oh, Tijdens de oudejaarsavond was natuurlijk mooi weer de leeuw weer terug op de buis. Hè? Ja. Nou, ik vind het toch een leuker programma. Ik moet, sorry, ik vind het gewoon. Het is gewoon echt uh, jammer. Ja, in uh, december was er nog even nieuws over Gerard Joling. Want deze maand werd hij gearresteerd volgens een YouTube-filmpje. Het bleek toch een remia-reclame te zijn. <laughs> ja, hij was erg sterk. <laughs> Zeker weten. En uh, ja, ik moet toch zeggen, dit uh, is toch het uh, einde van het jaar uh, overzicht... Ik mis toch wel wat nieuws in het jaaroverzicht. En ik vind het ook een belachelijk slechte jaaroverzicht. <laughs> en ik ga ook even de website noemen www.holleby.info. Dat is de jaaroverzicht. En ik vind het zo, zo slecht. <laughs> ik vind het nee, slecht. We hebben in ieder geval gemist uh, Michael Jackson. Ja, Michael ja. Jackson is natuurlijk overleden. Ja, dat weten we. Dat heb je al een keer verteld, inderdaad. Ja. Ja. Ah, ja, heel erg zonde. Dus jij uh, hebt in tranen gezeten? Nou, dat ook weer niet. Maar ja, vind, ik vond het wel jammer. Ja, het is inderdaad. Maar ja, het mooie van, uh, ja, op het moment dat zo iemand sterft, is dat hij ja. weer helemaal hot wordt. Ja, hè? Ja, ja, ja. ja, dat heb je ook met Ramses gezien. Ja. Twee programma's komen er nu aan op SBS en op RTL4 met, uh, met Michael in het uh, hoogtepunt. Voor mij begint dat volgende week hè, op RTL4. Ja, ja, erg spannend. ben benieuwd. My name daar gaan we onze vriend ook mee aan meedoen. Hè? Wie? Onze. onze oh, nee, nee, die Jackson. doet uh, mee aan het SBS 6-programma. die deed mee aan het SBS. Ja. Want hij vond Albert Verlin ik, zei die toen nog in onze ja, ja. uitzending. Ja. Dus Nelson was dat, hè? He? Zullen we Albert ja. Verlinden binnenkort eens een keer in onze uitzending Ja, en, en Nielsen ook tegelijk. Lijkt me ja. wel leuk. <laughs> <laughs> yes. Ja, nou, <maar> dat <laughs> doen we. Dat zullen we maar niet doen. Hé, hey, uh, we, we naderen het einde van, uh, van ja. de uitzending alweer, jongens. Ja, heel even. Wat heb jij nou weer voor raar van, raar maar waar nieuws uitgezocht, Rudy? Nou ja, ik heb. Uh... Ik zal hem even erbij pakken. Ik heb een, uh, ja, een man in een rolstoel heeft in de Verenigde Staten verschillende mensen in een postkantoor gegijzeld. Zijn eis tijdens de onderhandelingen was: een pizza. Uh, rond half drie begon de man met zijn gijzeling in het dorpje uh, Whitefile in Virginia. Getuigen meldden dat de gijzelnemer Warren Taylor, ook Gator genoemd, explosieven op zijn borst en aan zijn rolstoel had bevestigd. Tevens klonken er schoten bij het postkantoor. Wat zijn exacte motief was, is vooralsnog onduidelijk. Maar die pizza. Ja, blijkbaar. Maar ik heb dus een foto gezien op internet. En de, ja, de politie neemt het erg serieus. Want je hebt uh, ja, een soort motor, een robotje. En die liet ze dus naar hem toe rijden. En hebben ze zitten filmen en uh, al zulke dingen. Alles erbij. Maar dat was dus, uh, ja, heftig. Ja, maar wel apart. Ja, apart is het zeker. Hey, en zo komen we toch aan het einde van deze uitzending. Alweer. Ja, aflevering oh. 1 van uh, 2010. Volgende week hebben we weer een aantal uh, bekende Nederlanders in de uitzending. We gaan van alles proberen. Inderdaad. En uh, ja, deze eerste uitzending was uh, heel erg uh, gezellig. En uh, we ja. zijn zeker volgende week buiten dezelfde de tijd, zelfde zender. Dus van 5 tot 7 hier op CFM Zandvoort.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 Entertainment for you, voor jullie speciaal vanavond. En uh, we wensen jullie een.